Koningin Beatrix sprak in haar toespraak onder meer over vertrouwen in Europa. Ook bedankte ze de bevolking voor de steun die haar familie kreeg... na het ongeluk van prins Friso. Later vandaag volgen nog de toespraken van de Britse koningin Elisabeth... en de Duitse bondspresident Gauck. Sleepboten hebben vanmorgen op de Maas bij Maastricht... een gestrande duwbak weggetrokken. De 76 meter lange bak was geladen met 2200 ton kunstmest... en raakte gisteren los van zijn duwboot... De bak dreigde tegen de stuw van Borgharen te pletter te slaan. Dat gebeurde toen de combinatie vanuit het Juliana-kanaal de Maas op wilde varen. De schipper werd verrast door de sterke stroming van de rivier. Daardoor kwam de duwbak dwars te liggen en bleef haken aan een steiger. Een eerste poging om het gevaarte met één sleepboot los te trekken mislukte. Nadat vanmorgen twee extra sleepers werden ingezet, werd de duwbak losgetrokken en naar Maastricht gebracht. In New York is de Amerikaanse acteur Charles Durning overleden. Durning speelde in meer dan 100 films en 50 tv-films. Hij werd twee keer genomineerd voor een Oscar voor de beste bijrol... in The Best Little Whorehouse in Texas en To Be or Not To Be. In de film Dog Day Afternoon speelde hij een politieagent. Durning behoorde tot de eerste militairen die op 6 juni 1944 landden op de kust van Normandië. Hij had veel militaire onderscheidingen en Frankrijk kende hem ook de hoogste onderscheiding toe. Durning was 89 jaar. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. De zwaarste buien vallen in de kustgebieden. Er staat een stevige zuidwestenwind. Middagtemperatuur ongeveer 10 graden. Morgen nog een enkele bui, ook af en toe zon bij een graad of acht. We nou, Verkeersinformatie. Zo waren twee files bij Utrecht in de buurt. Op de A27 Utrecht naar Breda. Daar knap Rijds Rijnsweerd, twee kilometer. door een kapotte auto daar. En op de A28 Utrecht Amersfoort. Tussen de Uithof en de Afrit en Dolder ook twee kilometer. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grütke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hey, maar uh, ik denk dat ik wel een engeltje op mijn schouder heb gehad, ja, in het uh, uh, verleden. Met de ongelukken en uh, ik ben de hè? nou ja, en ik heb nog eens wat uh, ongelukjes uh, gehad. Dat, dat ik dacht van nou, nou dat ik uh, van een vloer van een 3,5 meter hoogte naar beneden uh, kegelde. En ik dacht van oh, nu, is het over, nu is het afgelopen en uh, dan kwam ik op de betonvloer terecht en ik, ik liep zo weer, ik stond weer en ik liep weer verder. Ik had wel schaafplekken, maar ja, er was nog wel een paar keer, uh, nou uh, kan ik was aan het denken, ja. misschien heb ik toch een uh, engel. Vandaag staat onze hele uitzending in het teken van engelen. In het kerstverhaal spelen ze een grote rol. Een engel vertelt Maria dat ze in verwachting is. En een koor van engelen vertelt de herders dat Jezus is geboren. Maar zijn ze er vandaag de dag ook nog? En waarom lijkt het wel alsof engelen steeds populairder worden? Dr. Modeburg, u bent decennia lang huisarts geweest. Dat engelen vandaag de dag ook nog bestaan, dat is voor u geen vraag, hè? Ik moet iets harder praten, want ik ben 87, dus mijn gehoor is niet meer wat was. Nee. Dat engelen nog bestaan vandaag de dag, dat is voor u geen vraag? Nee, absoluut niet. U bent patiënten systematisch gaan vragen naar hun ervaringen met engelen... en u schreef daar ook uh, boeken over. Waarom bent u dat gaan doen? Ik heb op een gegeven moment met mijn zoon zitten te praten... Uh, en zei, wat gek is dat, er zitten zeker 300 engelen in de Bijbel... en maar drie bakkers. Uh, en waarom zien we dan wel veel bakkers en geen engelen meer? En uh, toen diezelfde nacht werd ik om vier uur wakker... en toen ze zei uh, iemand tegen me, jij gaat elke patiënt... Uh, ga je nu vragen of je ooit een engel hebt gezien. Nou, dat was een beetje een, een moeizame vraag. Dus ik ging gauw weer slapen, maar om acht uur was het er nog. Dus toen ben ik uh, meteen begonnen met elke patiënt na het consulten te vragen... heb u ooit een engel gezien? En uh, ja, toen kreeg ik zoveel emotionele reacties. Ben ik ben meteen op gaan tekenen. maar ik ving ook engelen. En dat had ik helemaal niet verwacht. Uh, en uh, zo is het gekomen. Zo is het gekomen. <lacht> nou, straks meer van uw verhalen. iets van de Kooi, u bent uh, ziekenhuispastor. U ontmoet nogal eens patiënten die een engelervaring hebben... of iets anders op dat vlak... Wat dacht u toen u de eerste keer een patiënt daarover hoorde spreken? Oh, daar was ik helemaal niet verbaasd over. Nee? Nee. Waarom? Uh, engelen zijn boodschappers van de liefde van God. Daar is de Bijbel vol van. En God is gisteren en vandaag en uh, in de toekomst dezelfde. Dus nee, daar ben ik niet verbaasd Dat over. Was, het was niet iets uh, verrassends voor u? Helemaal niet. Nee. Ook verder aan tafel uh, gasten met een bijzonder verhaal. Uh, Hans Schalen en Bertilde van der Zwagen. Heeft u zelf wel eens een engel gezien? Maakte dat indruk op u? Vertel het ons op onze website. Dit is de dag.nu Klaas Schalen, we beginnen met u. Ja. U heeft een bijzonder verhaal, want u heeft een engel meegemaakt. Dat klopt. Ja, ja dat is inmiddels een uh, jaar of twintig geleden. Dat was ook op een moment uh, in mijn leven dat ik het uh, nou, niet al te, te breed had... laat ik het zo zeggen... Uh, ja, ik ben s'avonds naar bed gegaan ook. Uh, van nou, ja, ach, eh, niet meer weten voor of achteruit. En uh, nou, hoofd onder dekens, ik weet niet meer of ik wel, uh, wel wakker hoef te worden. Want het ging niet zo goed in uw leven op dat moment? Nee, dat was een paar jaar na mijn uh, scheiding. En uh, ja, dan komen er wel heel veel emoties, uh, uh, komen daarbij kijken. En ja, nou, niet goed weten van hoe nu verder. Ja. En dat was best een, een hele lastige periode. Een moeilijke periode. Ja, absoluut. U ging naar bed ook de dekens over uw hoofd en dacht: nou ja, ik hoef niet weer wakker te worden eigenlijk. Z zoiets, niet dat ik het niet meer zag zitten en het eind aan mijn leven wil, absoluut niet. Maar zoiets van: nou ja, het is goed. En ook van God, als u bestaat, uh, ja, laat me zien dat u er bent. Op de een of andere manier, uh, laat het maar weten. Ja. En toen ben ik dus in, in slaap gevallen. Ja, en toen. Ja, weet ik op enige moment uh, was er een heel lichtende gestalte bij mij. Uh, aan het voeteneind van mijn bed. En ik zie op, op dit moment ook weer uh, de hele inrichting van de slaapkamer voor mij. Waar alles stond. En er was zo'n rustgevende uitstraling. Uh, een lichtuitstraling. Wat mij het gevoel gaf van... Het komt goed. Je bent in vertrouwde handen. En... Uh, ja, wat er ook gebeurt, het komt goed. En hoe lang het geduurd heeft, weet ik niet. Was u, was u wakker? Sliep u, droomde u? Geen idee. Nee, Nee, ik weet ook niet hoe lang het geduurd heeft. Maar het was er. En ja. ja, op dit moment beleef ik het weer, zie ik het weer voor mij. Is uh, morgens wakker geworden. En dat, dit is wel vreemd, maar ook, nou ja, met een opgeruimd gevoel. En, uh, maar ja, u voelde u het anders dan toen u die avond ja, naar bed ging? Ja, alsof er. Uh, de stenen uit mijn rugzak verdwenen waren. Ja. Bewezen spreken. Ja. ja. En toen? Bent u dat toen gaan vertellen aan mensen om u heen? Of? Uh, nee. Uh, de eerste dagen hebben mensen mij wel gevraagd: van joh, is er iets met jou gebeurd? Want die kenden mij natuurlijk ook. Zei, nou, ja, het gaat eigenlijk wel goed met mij. En het heeft heel lang geduurd voordat ik mijn verhaal durfde vertellen. Uh, en eigenlijk was, denk ik, de aanleiding een beetje een, uh, een preek. En waarom ik die zondagavond naar de kerk ging, weet ik niet ging het over engelen. En ik kon zo met de predikanten meepraten, meedenken. Uh, dacht, ja, zo is het. Hm. Na de dienst stonden mensen bij elkaar te praten van... Ja, maar dat kan toch allemaal niet? Ja, dat was vroeger en in de Bijbel. Maar nu, vandaag aan de dag. en Ik ben erbij gestaan. Dus, nou, ja, het is allemaal waar wat hij vertelt. Dat heb ik ook ervaren. Nou, dat, mensen... dat durfde u zomaar in een groepje te toen, zeggen? Wel. Toen, oh, ja. ja. Maar dat was binnen een kerkelijke zitting, waarvan ik dacht van, nou, hier zal het wel veilig zijn. Hier beginnen ze niet te lachen misschien. Zo is het. Ja. Ja. Hoeveel jaar na die ervaring was dat? Ik denk dat dat nou, toch zeker. jaren vijf, zes, zeven was. Maar heeft u al die tijd tegen niemand gezegd? Nee. nee. nee. nee. Moeilijk lijkt me ook. De, ja, maar als het verhaal niet veilig is. Ik heb wel afgetast: van, is mijn verhaal veilig? Nou, en daar waar ik het niet het gevoel had, en dat was al heel snel. Ja, maar niet vertellen. Nee, dan maar, nee. Voor, maar voor uzelf. Wat betekent het voor uzelf Want ik neem aan dat u er wel vaak aan dacht. Nou ja, het is alsof je iets bij je hebt, een, iets, een soort cadeautje of zo. Een bijzondere ervaring wat je wel uitdelen wil, wil laten zien, wel uitpakken wil. Ja, ik vind, als ik het uitpak, dan word ik uitgelachen of. Uh... Ja, wat gebeurt er dan met mij in mijn omgeving? Ja. En wat doet het de omgeving? Ja. Maar voor uzelf, want u zei. U zei ik, ik voelde me veel beter toen ik diezelfde ja, ochtend. Ja. Was uw leven ook anders geworden toen? Uh, ja, ik, uh, in, in die zin. Uh, kon ik uh, ruimer leven. In de zin van. Uh, uh, ja, het gevoel van wat er ook met mij gebeurt. Ik ben in vertrouwde handen. Dus de controle meer loslaten. Uh, ja, meer blijheid, meer vrijheid voelen. Uh, voor mij bracht het ook een, een veel breder perspectief van alle godsdiensten die er zijn. Van uh, ja, er is maar één God voor mij. En we beleven dat op verschillende manieren. Dus we gingen echt anders in het leven staan? Nou, absoluut. Ik ben, daarna ben ik ook uh, nou, de, de mensen die uh, aan nou, de wat zwakkere kant van de samenleving. Uh, Leven ben ik meer op gaan zoeken, daar heb ik meer voor gedaan. Ik ben richting het Oostblok, Oekraïne enzovoort, heb ik meer gedaan. Uh, voor mensen die om welke reden dan ook uh, alleen door het leven gingen, uh, hadden we een interkerkelijk werkgroep met gespreksdagen en gespreks. Thema dagen uh -huh. heeft een jaar of vijftien bestaan. Ja, zijn. Dus ging, uw activiteiten werden ook anders daardoor? Absoluut, ja, ja. ja. Vond u ruimte in de kerk? U zei net al, in de kerk durfde ik mijn verhaal voor het eerst te vertellen. Vond u ruimte voor dat verhaal, toen u nou, dat deed? Wel, wel in een kleine groepje mensen om even mijn verhaal te vertellen. Het klopt echt wat die predikant zegt. Maar daarna niet of nauwelijks. Nee? Nee. nee. Want wat gebeurde er dan? Nee, er was, ik ervaarde niet die veiligheid om mijn verhaal te vertellen. En in, in mijn directe omgeving ook wel eens wat verteld. Maar ja, mensen die zelf iets meegemaakt hebben... en de laatste dagen heb ik een paar prachtige verhalen, zijn tot mij gekomen. Omdat u vertelde dat u hier naartoe zou gaan? Ja. ja. En uh, zodra daarover gesproken werd door mensen... Dan dacht ik van nou, toch maar eens even een balletje opwerpen en kijken... Of het misschien landen kan. Ja, want mensen voelen zich misschien ook veilig bij u, omdat u uw verhaal verteld heeft, ook in een boek. Hè? Ja, ja. Nee, dat is uh, ja. ja. Herkent u dit, dokter Modenburg, die terughoudendheid ik, om erover te praten? Ik herken heel veel dingen hierin. In de eerste plaats, dat voeteind, hè? Dat komt elke keer weer in die engelenverhalen voor. En de joden zeggen, ga nooit aan het voetenend van een patiënt staan... want dat is de plaats voor de beschermengel. Oh ja. Oh, ja. Ja. Dat is dus ontzettend leuk wat ja. u daar ja. vertelt. Uh, dan ook de schuchterheid. Ja. Uh, ik heb uh, op, op spreekuur meegemaakt dat ik aan een, aan een uh, echtpaar vroeg: Heb je wel eens een engel gezien? En dat die man is <laughs> ja, dokter doe nou. En die vrouw die keek alleen maar in de grond. Ik zeg aan u: zei, Ja, ja, Frits, ik heb het je nooit verteld. Maar er kwam een prachtig engelenverhaal uit. Zo, ze lopen er soms 20, 25 jaar mee rond. Voor ze het iemand durven te vertellen. Want het past niet in onze tijd. Ja. Uh, en dan, uh, ik heb een onderzoek gedaan naar, mijn, uh, naar alle patiënten die mij geschreven hebben. Hebben, uh, er waren een hele hoop, zo'n zo, zo 140. Ik heb gezegd, is jullie leven veranderd? Nou, ik heb zeven verschillende categorieën gevonden... waarin dat leven veranderd was. Maar één daarvan was, ik uh, doe veel meer voor anderen. Ja, ja. wat meneer ja. Schalen ook vertelt. Ja. Ja. Dus, dus ja. met andere woorden, even maar, maar drie punten die essentieel zijn... Ja. die noemt u ja. zo even. Ja. Ja. Ja. Dat is ook het kenmerk van het ware. Ja. Ja, ik ja. weet dat het waar is, wat u zegt... Ja.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 And sleeps in the citadel with a ghost in the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, the Highland runs me to wool. Something from the past just comes and stares into my soul. Hold on a the toll gate with a Caledonian rule. Hold on a the toll gate, knows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 Uh, ik denk dat ze allebei een andere functie hadden. Maar gewoon twee geweldige engelen. Uh, mijn moeder was een beetje de kattige engel. Maar ze bedoelde het altijd heel erg goed. Dat merk je pas later als je zelf ouder wordt. Ja, mijn vader fluisterde wel altijd in als er een fout vriendje in het spel was. En dat vond ik hem altijd heel stom. Maar een paar weken later bleek dat het gewoon echt zo was. Dus ja, een hele, hele slimme schermengel. U luistert naar Dit is de Dag. Vandaag staat onze uitzending helemaal in het teken van engelen. In het kerstverhaal spelen engelen een grote rol... maar verschijnen ze ook vandaag de dag nog. Dat gebeurde wel in het leven van Klaas Schalen... zoals u net voor de cd kon horen. En ook Bertilde van der Zwaag heeft een bijzondere ervaring gehad. Mevrouw van der Zwaag, u noemt het niet een engel die aan u verscheen... maar Christus. Dat klopt. Ik heb, ik heb een verschijning gezien... en ik uh, wist meteen dit is Christus. En wanneer gebeurde dat? Um, dat is al heel lang geleden. Ik was toen 19 jaar. Ik ben nu 58 intussen. En dat was in 1973. Ik zat in de Bijbel te lezen. In het Nieuwe Testament. Gewoon in mijn eentje op mijn kamer. Ik woonde op kamers toen. En ik las het uh, leidensverhaal van Jezus. Uit het evangelie van Matthäus. En ik ben in een uh, gelovig gezin opgegroeid. Een uh, nou, ja, orthodox gelovig gezin. Dus ik kende al die verhalen. Uh, door en door hoorden we ieder jaar met kerst. Of met Pasen vooral. En um, thuis en op school en in de kerk. Dus ik kende die verhalen heel goed. Maar het deed nooit zoveel met mij. En, maar toen ik daar alleen op mijn kamer zat. Dat verhaal dan één stuk door te lezen. Dus van de gevangenneming, gezeling en de bespotting. Dus alles achter elkaar door. Toen opeens raakte het mij voor het eerst. En toen um, ik ontdekte het. Toen eigenlijk voor het eerst dat Jezus een mens was. En ik had altijd gedacht... Jezus is heel ver boven ons uh, gescheiden van deze wereld. En ja, ik had op kategorisatie heel veel geleerd over hem. Allemaal uh, kennis. Maar dat het iets met mij uh, zelf te maken had... ja, dat was eigenlijk nooit tot me doorgedrongen. En uh, in mijn beleving was Jezus heel ver uh, bij mij vandaan. Ik was ook uh, best een beetje angstig vroeger voor uh, God. Want... Uh, ik had ook het idee van je moet wel goed aan de regels houden, je kunt zomaar gestraft worden. Maar toen ik dat verhaal opeens uh, achter elkaar doorlas. Uh, toen opeens was, uh, ja, was ik heel erg emotioneel geworden door dat verhaal. Ik ontdekte opeens: Jezus is een mens als wij. En uh, dat deed uh, zoveel met mij, uh, alles wat hem uh, overkwam. dat ik daarom zat uh, te huilen. En ik was uh, ja, echt heel verdrietig uh, daarom om um hem. En uh, op dat moment had ik gehuilde toen opeens uh, was hij er in mijn kamer. En het was een ervaring zoals het ook in de Bijbel bes beschreven staat. Er was geen deur open gegaan, uh, de ramen waren dicht. Alsof hij door de muren heen gegaan was uh, en opeens bij mij was. En u zag hem ook gewoon? Ik zag fysiek. hem met mijn ogen, ik zag hem daar echt staan. Het was een gestalte, uh, zoals de gestalte van een mens. Maar niet met, uh, met huid en haren, maar een en al licht. Dus hij straalde licht uit en heel veel liefde en troost. En uh, hij, uh, ik ga, had het gevoel dat, ik, dat mijn hand uitgestoken werd. Alsof ik daar zelf niet de leiding over had. Ik stak mijn hand uit en hij pakte mijn hand beet. Ik voelde ook zijn hand. En op dat moment was hij weer verdwenen. Hoe lang duurde het? Uh, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Het moet een kwestie van Net zoals uh, een, paar, die ook een paar tellen geweest ja. zijn. Uh, misschien ook een minuut of twee minuten, ik weet het niet. Nee. Dat, is, dat gevoel is dan ook echt weg. En toen? Uh, nou, ik las dat evangelieverhaal omdat ik uh, geleerd had thuis... Dat, dat ik niet naar de bioscoop mocht. En uh, dat was in ons milieu was dat uh, ja, zondig. Daar ging je als uh, gelovige niet naartoe. En uh, ik woonde net op kamers. Dus ik stond voor het moeilijke besluit. Ga ik nu precies doen wat mijn ouders geleerd hebben? Of ga ik toch uh, andere keuzes maken? Mm -hmm. En dat werd vooral, uh, kwam vooral aan de orde. Omdat de film Jezus Christ Superstar draaide in oh, de ja. En daar wilde u wel heen? En daar wilde ik heel graag naartoe. En uh, ik zag dat iedereen daar gewoon uh, naartoe ging. En iedereen praatte daar heel enthousiast over. En uh, kwam er heel gewoon en enthousiast van terug. En daar waren hele normale aardige mensen. Dus ik dacht, ja waarom zou, je niet, zou ik daar niet niet naartoe kunnen naar die film. Nee. En ik zat toen echt met een ja, moeilijke geloofsvraag eigenlijk. Mag dat nu wel of mag dat niet naar de bioscoop? Ik was het nooit geweest. Dus ik dacht op, op een bepaald moment, ik ga er toch heen... maar ik ga dan wel eerst het evangelieverhaal uh, heel aandachtig lezen... om dan ook naar de hand te kunnen kijken... Uh, wordt die film ook echt het, uh, doet die film het verhaal recht... Of gaat het toch om andere dingen? Dus ik wilde me heel goed voorbereiden. Ja. En dat was voor mij de reden om dat verhaal te gaan lezen ja. uit Matthäus. En ging u naar de film? En daarna ben ik naar de film gegaan. Ja. En toen merkte ik dat het gewoon heel, heel goed is om die dingen toch te doen. En ja. dat het een prachtige film was die ook heel veel voor me betekend heeft. En juist die ervaring van die verschijning heeft mij ook heel veel ruimte gegeven. Van je hoeft niet zo op dat hele smalle pad te lopen. Je kunt gewoon de wereld ingaan en uh, genieten van het leven. En gewoon leven zoals anderen ook... Uh, en ja. sprak u erover met anderen? Ik heb daar niet over gesproken. Ik, het was voor mij erg emotioneel. Ik kon daar ook niet over praten. En ik heb het toen aan mijn hartsverdien even geprobeerd, heel voorzichtig. En ja, die schoot in de lach en dat begrijp ik ook heel goed. Ze verontschuldigde zich wel, maar uh, ja, voor mij was het toen wel uh, duidelijk... van je moet hier dus niet over praten. Nee. Want, uh, was dat moeilijk om erover te zwijgen? Uh, nou, uh, nee, ik heb dat nooit moeilijk gevonden. Die verschijning is altijd in mijn beleving dicht bij me gebleven. Ik heb het gevoel dat God altijd uh, sinds die tijd om mij heen is. Ik voel me gedragen en geborgen. En ik heb ook het gevoel dat ik uh, ja, de Bijbelverhalen, de Bijbelwoorden, ja, allemaal begrijpen kan. Dat dat een soort kennis is die in je gekomen is. Dat je een speciale antenne hebt en gewoon goed, uh, ja, goed naar uh, de Bijbel kunt luisteren. Ja, dus en het heeft u, begrijpen kunt. Het heeft u eigenlijk op, op, op de, zeg maar, de drempel van de volwassenheid heeft het u geholpen om volwassen te worden? Om volwassen ook? te worden en eigen weg te gaan en ruimte uh, in te nemen. Ja, en wanneer bent u erover gaan spreken? Um, nou, ik ben uh, later pas theologie gaan studeren. Want uh, ik trouwde toen eerst en ik kreeg vier kinderen. Dus er was heel lang geen tijd om iets voor mezelf te doen. Maar, Dacht u er uh, wel aan? Het dag? was altijd bij me. Eigenlijk iedere dag wel uh, was ja. die ervaring bij me. Ik, het was altijd wel in mijn bewustzijn. Uh, ja, God het is altijd voor mij uh, sinds die tijd heel uh, belangrijk uh, geweest in mijn leven. Toen mijn kinderen groter werden, de jongste ging toen naar de middelbare school. Toen was ik tussen 46 en toen ben ik gaan studeren. Theologie en in zeven jaar studie heb ik nooit iets gehoord over een verschijning. En ik heb uh, al in de eerste jaren eens dus een keer heel voorzichtig gevraagd... aan een docent, dogmatiek, komt er, uh, komen verschijningen van Christus voor? En uh, de docent zei toen, uh, nee dat komt niet voor. Dus ik dacht, nou dan moet ik toch ook maar niet over gaan. De docenten zullen ja zeggen <laughs> ja. oké okay. Maar ik dacht, dan ga ik er verder ook maar niet uh, over uh, vertellen. Want dat komt dus niet voor. Maar nee. want, ik wist dat ik het wel meegemaakt maar, had. Maar dacht u toen van deze man heeft het, of vrouw heeft het fout? Of, of nee, ging u ik, twijfelen aan uw eigen ervaring? Ik ervan? schaamde me een beetje voor mijn verhaal... terwijl ik zelf zeker wist dat het waar was. En toch schaamde ik me uh, voor mijn verhaal. Ja. Dus ik durfde dat dan ook niet meer te vertellen. Dat is toch een soort schaamte dan. U schaamde u niet voor die, voor die dominee? Nee, ik schaamde me voor mezelf. Oh, ja, Dat ik zo'n <laughs> raar verhaal had. Zo, zo voelt dat dan toch. Ja. En, uh, toen ik ging afstuderen, dan moet je dan een uh, onderzoek gaan doen. En toen heb ik toch besloten, van, ik ga dit toch uh, onderzoeken. Want uh, ik heb uh, er nog nooit iets over gehoord of gelezen. Ik weet zeker dat ik het meegemaakt heb. Ik weet zeker dat het Christus was. En waarom wordt daar nooit over gesproken? En, en ook in zeven jaar theologie is daar nooit over gesproken. En dat was voor mij toch zo'n vreemd... Uh, ja, kloof eigenlijk tussen ervaringen en wetenschap. Dat maar toen moest u wel uitleggen waarschijnlijk aan uw docent... waarom u daarover wilde schrijven? Of, ja, of en heeft toen u... had ik nog het idee van... ik ga uh, mensen vragen of ze hun verhaal wil, uh, willen vertellen... en dan ga ik dat onderzoeken, maar ik vertel mijn eigen verhaal lekker niet. Dus ik dacht, dat hou ik voor mezelf. Maar mijn begeleider zei toen, je kunt ook gewoon je eigen verhaal vertellen... en die vond het zo normaal, van uh, vertel dat maar gewoon, begin daar maar gewoon mee... En uh, ja, tot mijn verbazing voelde ik dat als een uitnodiging. Je mag dat gewoon vertellen. Daar hoef je, dat hoef je niet achter te houden vanuit een soort schaamte. En dat was voor mij heel prettig. Ik heb toen mijn verhaal uh, ook gewoon bekendgemaakt. Ja. En daar heb ik daar uh, tegelijk oproep uh, bij geplaatst. Van als iemand ook zo'n ervaring gehad heeft, zou ik die graag willen ontvangen om voor mijn onderzoek te gaan uh, gebruiken. Ja, u heeft dat, dat onderzoek ook omgewerkt tot een boek zelfs? Ja, ik heb dat eerst wetenschappelijk onder, onderzocht. Daar heb ik een scriptie over geschreven. En daar ben ik op afgestudeerd. En ik merkte dat er erg veel belangstelling was voor het, onder, voor het onderwerp. En dat had ik niet, uh, nooit verwacht, want ik had er nog nooit iets over gehoord. En ik dacht dat iedereen heel raar. Ik dacht dat, dat, u, de, ja, dat u de enige was, of Ik dacht dat ik de enige was. Ja. En ik woon in mijn buurt bij mensen die niet gelovig zijn. En op verjaardagsfeestjes, als ik vertelde waar ik op afstudeerde... was iedereen erg geïnteresseerd. En er werd ook gevraagd, mag ik straks je scriptie lezen? En dat uh, heb ik toen uh, toegezegd. Dus ik had dan een heel rijtje namen die uh, de e-mail wilde ontvangen met mijn uh, scriptie. En opeens dacht ik, ja, eigenlijk is dat helemaal niet zo toegankelijk. Dus ik heb toen een uitgever benaderd of ik het als boek zou uitgeven. En dan de hele scriptie herschrijven. Dus uh, uh, wetenschappelijke citaten in eigen woorden. Alle voetnoten weg. Dus het is nu een uh, heel toegankelijk boek geworden. leesbaar boek. Ja. Een leesbaar boek, wat ja. ook uh, ja, heel, uh, heel goed verkocht is. Ja. 35 jaar lang dus niet gesproken. Klaas nee. Schalen, u ook, ook een hele tijd niet. Margriet, herken je dat? Dat mensen er uh, schuchter zijn om te praten over dit soort ervaringen? Ja, ja. En ik weet niet of dat altijd schaamte is. Ik, ik heb zelf het gevoel als mensen... en ik, ik, ik kan er ook zelf een eigen verhaal aan, aan, aan vastbinden. Je vroeg zo even, vind je het vreemd, de, de bestaanengelen? Uh, ja, uh, ik zei ja, ook vanuit mijn theologie zeg ik ja. Uh, ook vanuit mijn eigen ervaring... Uh, met verschijningen en, en, en om wat mensen vertellen. Maar ik heb altijd het gevoel dat mensen het niet zozeer niet vertellen omdat ze zich ervoor schamen. Maar veel meer iets van: nou, je mag, je mag deze kostbaarheid van me zien. Maar dan moet je ook wel met, met tederheid naar luisteren. Dat is een, een woord wat iemand letterlijk een keer zei van u moet hier teder mee omgaan, ja. zei iemand een keer. ik dacht, dat is, dat is precies wat er bedoeld wordt. Dit is iets kostbaars, kostbaars. ik wil het met je delen. Uh, maar als je begint met me uit te lachen, dan prima. Dan neem je het me niet af, maar dan, dan, dan krijg je het ook verder niet te zien. Nee. Dus ik herinner me dat ik een paar jaar geleden bij ons uh, op de psychiatrie... een keer tegen een van onze psychiaters zei... dat uh, geloof en verschijningen voor mensen... Uh, nou, niet aan de orde van de dag, maar dat, dat, dat die dingen voorkwamen. Ze zei... nou. Geloof ik helemaal niet hoor. Ik, ik hoorde nooit iemand over. Ik, ja, misschien is het wel zo dat praten over deze dingen nog intiemer is dan praten over seks. En uh, dat, dat, dat verstond ze. Ik denk dat het zo is. Dat ja. het, dat het, ook iets, het, is het is ook zoiets van jezelf. Ja. Uh, dit is mijn kindje. Je mag er naar kijken, maar je mag het alleen maar, maar mooi vinden. Maar wel ja. voorzichtig ja. En, niet ja. iets, en niet iets negatief. Ja. Ja, ja, ja, en je moet er wel afblijven. Want ja, ja. Ik heb een aantal keer het gevoel gehad van... nou, willen ze mij iets afpakken? En dan denk ik van, ja. nou, nee, dat... Ja. Ja. Dan stop ik. Ja. Maar toen ik daar de eerste keer over sprak met een dogmaticus, Jan Veenhoff was dat, die was daar volstrekt open over. Dus ik denk dat het klimaat ik wel een beetje... Niet, niet alle systematische theologen wijzen het af. Nee. Dat is duidelijk. Dat ik maar even ja, dat is duidelijk. Ja. Ja. Straks gaan we eens vragen waarom een Engel nou toch vaker langs lijkt te komen in een ziekenhuis of in de, in de spreekkamer van een arts dan in een kerkgebouw misschien. En waarom... Worden Engelen steeds populairder? Onze verslaggever Reinhard Meijer die gaat op Engelencursus. Eerst het nieuws van half drie. En dat wordt gelezen door Lot Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal. In de hele wereld hebben leiders een kerstwens uitgesproken. Paus Benedictus sprak in Rome het Orbi et Orbi uit. De traditionele zegen over de stad Rome en de wereld. Hij vroeg gelovigen hun hart te openen voor God. en nooit de hoop op vrede op te geven.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 Ja, nou ja, goed, er zijn, er zijn, in mijn vriendenkring zijn best wel mensen die ik ja, als engel zou kunnen bestempelen, ja. um, nou, ik heb, gisteren bijvoorbeeld heb ik, een, heb ik uh, iemand die, die ik een hele tijd niet gesproken had, bijna twee jaar, oud uh, schoolvriendin van me. Die heb ik gisteren weer gesproken, echt twee uur aan de, aan de telefoon gehangen. En de, die is in de, de schoolperiode waarin ik vrij uh, veel met pesterijen te maken heb gehad, is dus echt gewoon iemand geweest die me op sleeptouw heeft genomen, die me iedere keer net eventjes uit die ellende haalde die dat in de gaten had ook. En dat is, ja, dat denk ik dat dat een van mijn engelen is dan in, de, in mijn omgeving. Welkom ja, terug bij Dit is de Dag. Vandaag staat onze kerstuitzending in het teken van Engelen. Dat Engelen niet alleen in het kerstverhaal, maar ook vandaag de dag nog steeds een grote invloed kunnen hebben. Dat hoort u voor het nieuws al in de verhalen van Klaas Schalen en Bertilde van der Zwaag. Maar als Engelen zo'n enorme indruk maken, waarom is het dan zo moeilijk om erover te praten? Daarover hadden we het ook al. Wilt u ons niet alleen horen, maar ook zien? Kijk dan mee via de webcam, cam, via dit is de dag.nu. En heeft u zelf al een Engel gezien? Vertel het ons dan op dit is de dag.nu of via Twitter en dan met de hashtag DIDD. Hans Molenburg, op een gegeven moment kreeg u de opdracht om mensen te vragen naar hun verhalen van engelen. Als ik bij mijn huisarts zou komen en die zou mij daarna vragen, zou ik dat toch denk ik wel wat merkwaardig vinden. Hoe reageerden uw patiënten? Uh, nou, de eerste patiënt die ik het vroeg, die zei, uh, ja dokter, gisteren. Toen zei ik, gisteren? Ja, ze is op de televisie. Ik zeg, nee, dat is niet de bedoeling, echt een engel. Um, ik heb toen dus gemerkt... ik heb 400 mensen achter elkaar gevraagd. De 400 e zei, u gaat over Engelen praten. Dus toen meteen gestopt. Um, maar... Uh, uh het is me gebleken dat het geen vrijblijvende vraag was. Ik heb ontzettend veel verschillende emotionele reacties gezien. Sommige bonden begonnen te lachen. Anderen werden zoals mevrouw hier zo goed heeft gezegd, die, die, die waren terughoudend. Die probeerden je eerst uit. Nou, een, een derde die ging heel lang nadenken. Ik denk, nou, dat weet je toch wel of dat weet je niet, maar die zat te peinzen. En ik ben meteen die, die emotionele reacties gaan beschrijven, toen bleek mij dat dit geen emotioneel vrijblijvende vraag was die ik daar gesteld had. Het was uitermate interessant wat daar tevoorschijn kwam. <kuggen> maar het meest gekke was dat ik in dat eerste onderzoek... zes engelen gevonden heb. En dat had ik helemaal niet verwacht. Nee. Hm? Was, uh, was u verbaasd over hoe mensen reageerden? Ja. Eerlijk gezegd wel. Ik had dit niet verwacht. Ik, uh, ja, ik, het was voor mij... Ik, ik zat, de eerste patiënt zat met zweet in de handen toen ik het vroeg. Maar uh, ik dacht, ja, wat zullen ze nu wel zeggen? Dus ze zei, ik heb u een bepaalde godsdienst. Nou, het merendeel zegt dan tegenwoordig nee. Uh, en... Uh, dan kwam ik met die vraag en uh, ja, dan, toen ik meteen bij de eerste al merkte... dat dit grote verbazing en gekke reacties gaf die ik niet verwacht had... ben ik meteen die reacties erbij gaan optekenen. Ja. En uh, dat is erg, erg belangrijk om te zien. Ja. En u heeft er uiteindelijk twee boeken over geschreven. Ja. Wat, wat, met welk, welk doel? Wat was het idee daarachter dat, dat u dat ook ging publiceren? Ik had de opdracht gekregen dat was niet voor mezelf. <laughs> maar voor wie wel dan? Voor al die mensen, ik heb gemerkt achteraf waar het, waar het over ging. Want die boeken die zijn op, uh, in vijf talen vertaald. En toen heb ik datgene gekregen wat de Amerikanen ministry noemen. Uh, ik kreeg. Honderden brieven van mensen die zeiden: Ja, ik ben eigenlijk mijn geloof kwijtgeraakt en ik, ik heb het nu weer terug. Maar uh, hoe moet ik het met anderen delen? En dat soort dingen. Hè. En zeer veel Engelenverhalen. Ik heb in het tweede boek 101 Engelenverhalen gepubliceerd. De mooiste verhalen. En ja, kijk, ik heb natuurlijk als arts. Ik ben 54 jaar arts geweest. Uh, krijg je iets. Je weet of iemand je, je een echt verhaal vertelt of dat er een luchtje aan zit. En ik heb dus zeer streng geselecteerd. En dan blijven er toch verhalen over dat je ze kan zeggen. Ja, dit kan niets anders dan een echte engelenverhaal. verhaal. Ja. Dus ik. Ik heb zelf heel veel geleerd van dit onderzoek. En het heeft nog een extra uh, bonus gegeven. Want uh, sinds mijn het, oorlogservaringen had ik ongelooflijk de pest aan Duitsers. En ik kreeg dus zoveel mooie brieven van Duitsers die zeer geleden hadden en engelen hadden gezien. Uh, die haat is helemaal weggegaan. Dus, na 40 jaar. Nou ja, dus, dus het heeft u zelf ook erg veranderd. Ja. Het heeft mij veranderd. Het hele onderzoek heeft mij zeer veranderd. Ja. Ja. Kunt u iets algemeens zeggen over wat het voor mensen heeft betekend... als ze zo'n ervaring hebben? Of nou, is dat te divers? Nee, nee, nee, helemaal niet. Ik heb het er net met hem over gehad nog. Ja. Um, in de eerste plaats, uh, wanneer iemand een engelenervaring heeft of een, verhaal, een, een ervaring met de heer zelf, zoals ik hier net gehoord heb... en ik ben er zelf ook tegengekomen... dan geeft dat over het algemeen, en dat is ook een kenmerk van het ware... Uh, een langdurig gelukzaligheidsgevoel. Die mensen die hebben heel lang, die lopen net rond alsof ze pas verliefd zijn. Die hebben iets in hun ogen. Uh, dat wordt ja. soms zo graag ja. Goed heb je een nieuwe vriendin of zo. Oh ja. Ja. Huh? Uh, nee, dat... schade herkenbaar? Ja, ja nee. Ik, ik werd er ook op aangesproken van, wat is er met jou gebeurd? Ja. U zag er opeens heel blij uit. Ja, kennelijk. Ja. Ja, in ieder geval anders dan daarvoor. Ja, Dus ja. een blijvende verandering, zegt maar. Ja, en dat, wat, dat was dus de eerste weken. Huh? Maar ik heb al mijn... Mensen die mij geschreven hebben, aangeschreven, vertel eens... heb je een blijvende verandering ondergaan. En toen, ik heb het even opgeschreven, heb ik er maar liefst zeven gevonden. En er waren een aantal mensen die zeiden... ik heb voor het eerst in mijn leven, is mijn geloof echt geworden. Ik kan plotseling... Nou, wat u ook nou prachtig net vertelde. Mijn geloof is echt geworden. Een tweede zegt, ja, ik heb plotseling ingezien dat het leven zinvol is... Nou, dat is natuurlijk prachtig als je rekent dat een van onze bestsellers zegt... het leven heeft geen andere zin dan dat er zaadcel en eicel ontmoet. Dat is nog een bestseller geworden ook. Dan kan je zeggen, ja. Anderen zeggen, en dat heb ik hem ook horen zeggen... Um, ja, ik heb gemerkt dat het leven niet versnipperd is... maar dat het een grote eenheid is. Nou, een vierde die zegt... ja. Ik ben voor het eerst in mijn leven mijn doodsangst voor goed kwijtgeraakt. De vijfde zegt, ik heb gemerkt dat er in mijn leven... als ik er dan op terugkijk, een heel duidelijke leiding is geweest. De zesde had een speciale gaven gekregen. Ik heb verschillende mensen die gaven van de genezing hadden gekregen. En, uh, het belangrijkste, echt de proef op de som waar we het net even over gehad hebben... dat was die verandering van de levenspraktijk. Dus de, je hebt het korte termijn effect, dat, dat geweldige geluksgevoel van een paar weken. Mm -hmm. Je hebt de langdurige, echte veranderingen van de persoonlijkheid. Ja. Ja, heel duidelijk. Margit van der Kooi, uh, u werkt in, ziek, in een ziekenhuis, als ziekenhuispastor. Um, daar komen verhalen van mensen. Maar hoe kom je die op het spoor, als pastor? Ik vraag naar. Ja? Ja. Okay. Op, op wat voor manier? U staat niet aan het voeteneind van de bed, maar zit naast de nee, patiënt. Ik, dan... uh, ik, ik sta niet aan het voeteneind. Ik, uh, ik zit. Ja. Naast mensen. Op ooghoogte. Nou ja, ik, ik heb natuurlijk uh, ik heb de mooiste baan van het ziekenhuis. Ik mag uh, tijd hebben om met mensen in gesprek te uh, geraken. En ik beschouw mijn, uh, mijn opdracht ook als niet een, een, een, uh, over koetjes en kalfjes praten. Want dat, dat, dat, uh, dat verwachten mensen niet van mij. Dat verwachten mensen ook echt niet van mij. Ze uh. verwachten iets anders. Uh -huh. En dan heb ik hen dat ook te geven. Dus uh, dat wil niet zeggen dat ik altijd uh, dat ik op evangelisatie uh, drift ben. Hoewel als het ervan komt dat mensen uh, de Heer Jezus Christus leren kennen... is dat ook niet uh, vind ik dat niet verkeerd. Maar dat is, dat is niet de primaire taak. Maar mijn taak is wel om, om op zoek te gaan met hen naar waar, waar, waar leef je van. Dus ik, ik stel vaak de vraag, uh, heb je ook iets van God gemerkt in je leven? En dan zeggen mensen dikwijls uh, nee, en dan houd ik maar even vast. Uh, omdat de ervaring leert dat heel veel, uh, heel veel ontmoetingen met God... of ervaringen van zijn... Uh, Aanwezigheid, die zijn ook... Um, nou, teder misschien wel. Mm -hmm. uh, meer het zuizen van een zachte koelte dan de, dan de aardbeving, zeg maar. En ze kunnen ook gemakkelijk kwijtraken. Dus de, de, die, die ervaring hebben veel mensen ook. Dus dat je even moet aanhouden om te zoeken naar... waar ben je dan iets van God tegengekomen? En dan blijkt dat als er tijd is dat veel mensen daar wel iets over kunnen zeggen. Dus ik herinner me een verhaal van een, uh, van een vrouw... die zeer onverwacht, zeer ernstig ziek was geworden... en ook, ook wist dat er weinig tijd van leven meer zou zijn. Nog geen vijftig was ze. Had net haar leven weer een beetje op de rails. Uh, en die had me laten komen, een eerste gesprek. Uh, en zei, uh, je, je moet me begraven. Ik dacht, nou, dat gaat wel heel heel, yeah. heel vlug. Dus toen hebben, heb ik die vraag ook maar gesteld. En toen zei ze ook, nee, ik heb nooit iets uh, van God gemerkt. Dus ik nou... Denk nou toch even na. En toen kwam er wel degelijk een verhaal van, van haar toen ze zeven jaar was. Was haar broertje verongelukt doordat hij door een vrachtwagen was gegrepen. En zij had net op tijd kunnen wegspringen. Um, en haar ouders die waren diep in de rouw over dat broertje. En waren namen het haar ook kwalijk dat zij haar broertje niet had weggetrokken op tijd. Dus er was veel verdriet en eenzaamheid en, en, en donkerheid in dat huis. En ze vertelde notebenen, dus, dus meer dan veertig jaar later... omdat er naar gevraagd werd... en dat is overigens ook mijn eigen ervaring... met mijn eigen ontmoeting met Christus... dat ik daar heel lang niet, niet naar gekeken heb... hoewel het er altijd wel was. Maar er is blijkbaar is het vaak ook nodig... dat er iemand op je weg je uitnodigt... om dat te ontsluiten, zo'n verhaal. En dat te ontdekken uh, dat het er was... en hoe het er was... En, en, en, en ook waarom het er was. Uh -huh, dat uh -huh. doet er natuurlijk ook toe. Het is, nooit, het is ook niet iets waar je naar moet verlangen, hoor, een engel uh, op je pad. Want dan nee? betekent het altijd dat er iets aan de hand is. Waar de mee, en, en wat er dan aan de hand is, dat is meestal niet iets waar je naar verlangt. Ja. Is dat zo, dokter nou ja, Van Burg, heeft u dat ook even Absoluut, mee? ik ben het volkomen gelijk. Ja. Ja. Dus ik zal even dit verhaal ja. afmaken van, uh, van deze vrouw. Ze heette uh, Elspeth. Ze heet ook Elspeth. <laughs> Ik was het niet. Uh, ja, nee, je was het niet. Nee. Zij vertelde dus dat zij op een, op een nacht in dat, in dat eenzame, stil geworden huis... waarin iedereen zweeg en verdriet had... dat ze op een nacht wakker werd en naar het raam werd getrokken... omdat daar licht was. En toen keek ze naar buiten door het raam. En toen zag ze daar Jezus staan, zei ze. En ik zei, hoe oh, wist je dat het Jezus was? En toen zei ze, nou, dat weet je gewoon. Dus het was duidelijk dat dat een domme vraag was. <lacht> uh, maar heel, heel stellig... Um, en ze vertelde hoe hij naar haar keek en zij naar hem. En dat ze daaraan iets opdeed van... hij wist dat ik het niet helpen kon. Dat wegtrekken van het broertje mm -hmm. wat zij niet gedaan had. En dat dat voor haar uh, he heel belangrijk was geweest... om van dat schuldgevoel wat haar ineens overvallen was uh, af te komen. Later heb ik haar verteld dat haar naam Elisabeth betekent... God is je getuige. Ja, ja, ja. mooi. Probeer je te plaatsen, die ervaring van mensen. Als ze ja. je deelgenoot maken, eigenlijk van het geheim misschien wat ze met zich meedragen. Probeer je het een bedding te geven. Ja, ja dat beschouw ik als een, een belangrijke taak voor mij als uh, geestelijke verzorger, als pastor. Want uh, het weemelt natuurlijk van de religieuze ervaringen en van de spirituele ervaringen. Um, en er zijn ook momenten dat ik denk. Waar haal je het vandaan? En hoe krijg je het bedacht? Ook de betekenis die eraan gegeven wordt, daar wil ik ook wel graag een verhaal bij vertellen, als mm het -hmm, zo goed mm -hmm. is. Er is een verhaal van een, uh, van een vader die ik sprak, die uh, vertelde dat hij zijn kleine zoon moest begraven, die was acht. En er was, was verder geen kerkelijke context, maar er was wel een, uh, wat ik maar een beetje ironisch noem een zelf benoemde, spirituele uitvaartleidster die die uitvaart leidde en toen het kistje boven de grond stond... en daar zou het op blijven staan um, en de mensen bijna weg zouden gaan... kwam er een kleine blauwe vlinder aan fladderen. En toen zei de uitvaartleidster... dat is jullie kleine zoon die jullie komt vertellen dat alles goed is. En de mensen eromheen, een aantal van hen die vonden dat echt heel prachtig... en die waren erg gelukkig met deze uh, happy ending en de moeder die, die was daar ook helemaal blij mee. Maar die vader, die explodeerde bijna. Nou, die had iets van, alles goed, hoe kom je erbij dat alles goed is? Dit is heel verschrikkelijk wat hier ja. is gebeurd. Dat, dat kind van ons had nog een voetbal aan moeten... en dan nou zegt daar die mevrouw maar even dat alles goed is. Het is helemaal niet allemaal goed. Hij kon daarna niet meer met zijn vrouw door enige bos of, of weiland lopen. Als er een vlinder langskwam, dan was het altijd... Zou dat onze kleine jongen zijn? Nee. Dus ja, je kunt niet zomaar alles maar even zeggen... omdat dat zo'n goed gevoel met hoofdletters ja. geeft. Hè? Voor deze vader... Um, uh, nou ja, voor, voor dit echtpaar heeft het zelfs betekend... dat ze hun huwelijk niet meer bij elkaar konden houden. Ik wil niet zeggen dat het door die uh, uh, uitspraak van die mevrouw kwam... maar het heeft niet geholpen in ieder geval. Nee. Want uh, de, de, de rouw moest dicht. Die mocht niet opengaan. Die, die, die mocht er niet zijn, want alles was toch goed. En dat heb ik als groot bezwaar tegenover de... ja, wat ik dan maar zelfgebreide geloofjes noem. Dus ja, als je me vraagt, probeer je daar belling aan te geven... En dan denk ik dat die vader voor mij heel dicht bij het bedding van, van mijn geloof zit. Waar ik de Heer Jezus Christus tegenkom op een, op een graf. En dan is hij woedend en hij huilt. Dan denk ik, vader, je bent dichter bij de, de, de, de, in ieder geval bij de christelijke waarheid. Dan de moeder die zich heel graag... En natuurlijk, natuurlijk wil ze zich heel uh -huh, graag uh -huh. laten troosten. Want dat, is, dat moet heel smartelijk zijn om een kind te verliezen. Maar ze is niet geholpen. Nee. Zullen we even gaan luisteren naar... Misschien wel een voorbeeld van wat jij vertelt, maar misschien ook niet. Uh, Engelen worden steeds populairder. Dat is ook te zien aan engelencursussen. Uh, hoe kom je in contact met je eigen engel is dan de vraag. Uh, een van onze verslaggevers, Reinhard Meijer, die is naar Limburg gegaan om daar een engelencursus te volgen. Als je je armen voor je legt, maar ook achter je... Dat kan toch niet tegelijk? Oh, gewoon zo? Ja, dat rondje om je heen is jouw auraveld. Zeven tellen blaasje uit en ik wil het ook echt horen. Wacht even, ik adem in met mijn neus, hou ook drie tellen in. Een zeven tellen blaas uit, door de mond. Aartsengel Raffa, aan is dus nu bij ons. Via een hele mooie ademhalingstechniek kan ik jou leren contacten maken. Dan ga je voor jezelf voelen, wat is dat, welke dingen zijn dat, welke thema's, welke engel kan ik daarbij inzetten. Dit is Sabrina van der Bol Domen uit Born. In haar praktijk Inner Spirit leert ze mij vandaag... hoe ik in contact kan komen met engelen. We geven de bal af aan aartsengel Raphaël. Kon je hem eruit je lichaam. Mijn ruimte waar ik werk, bescherm ik ook uiteraard. Want ik wil niet dat er uh, andere invloeden ook uh, binnen kunnen komen. Ik hoefde niet bang te zijn, maar ja. nou word ik het toch een klein beetje. Want wat bedoel je daar precies mee? Onder andere aartsengel Michaël uh, zet ik in. En ik vraag aan hem uh, om mijn ruimte... Te beschermen. Tegen mij. Nee, niet tegen jou. Tegen andere invloeden. Hoe ziet dat eruit? Het is doorzichtig. Het is, uh, het is heel flexibel. Die bollen op het water waar mensen in lopen, uh, op kermissen, staat daar ook. Oh, wel zulke dingen. Die bollen, ja. Neem even een slokje koffie uh, ondertussen. <laughs> of, of verstoort dat nou het contact dan? Nee, helemaal niet. Er zijn wel eens mensen die zeggen van ja, je mag geen, uh, geen cafeïne en dat soort dingen. En overal waar te voor staat, oké, okay, dat is. Nooit goed. Terwijl ik slurp van mijn koffie, krijgt het gesprek een andere wending. Sabrina spoort mij aan een vraag te formuleren die ik wil stellen aan mijn zogeheten werkengelen. Hoe hou ik mijzelf in deze tijdgeest overeind in mijn werkveld? Bij mij komt er een antwoord binnen. Gewoon niks doen, blijven zetten waar je zit. Vertrouwen erin hebben. En dus, je hebt heel veel kwaliteit in je. en daar kun je veel meer mee doen. Waar je nieuw bijvoorbeeld woont, want dat komt ook, dus ook bij mij door. Uh, daar moet je ook gewoon nog even blijven. Waarom? Je bent dan op een mooiere manier ontvankelijk voor het contact met anderen. Ineens zie ik jou met je ogen knipperen. Wat gebeurt er dan op zo'n moment? Alsof iemand bij je staat en die zegt jou gewoon iets in je oor. Iedereen heeft die kanalen. Alleen we gebruiken het niet allemaal. En Je gaat nu proberen om die blauwe bol in je hoofd bij het uitademen langs al die chakras weg te laten vloeien. Zodat aan de andere kant ravenadem kan pakken. Net als ik denk grip te krijgen op het zaakje, lijkt het tegendeel waar. Want de antwoorden komen niet van engelen. De persoon waar ik het vandoor kreeg is een gids en die komt uit de familiesfeer. Van allerlei verschillende kleurtjes zie ik door elkaar. De sterretjes, via die bovenste chakra's haal je die naar binnen. en De engel geeft die aan jou door. De cursus heet dus, kom in contact met je engelen. Maar nu je iedereen eens de gids bij, want ik, dus ik raak een beetje in de war nu. Het heeft natuurlijk uh, allemaal met, met elkaar te maken. Ik ga niet zomaar de naam zeggen van jouw gids, want het is jouw gids en niet de mijne. Ja, maar dan mag Eigen... ik de naam toch wel weten. Ja, maar de bedoeling is dat jij die dus zelf gaat zien, horen. even Reinoud, je bent even bij ons aangeschoven. Want wat we nu hoorden in deze reportage die je hebt gemaakt, dat was niet het enige. Hè? Daarna gebeurde er ook nog Wat? Wat? wat? Ja, er is eigenlijk uh, best wel wat gebeurd. Dat kun je wel zeggen, uh, Elsbeth. Um, ja, terwijl de band eigenlijk uitstond. Um, dat heb ik dus niet allemaal weten op te nemen. Daarom vertel ik dat nu er even achteraan. Mm -hmm. um, ja, zoals je in de reportage hoort... heeft zij het over mijn persoonlijke... Uh, uh, bescherm-, uh, ja, Engels, zo zou je misschien kunnen zeggen. Of eigenlijk beter gezegd... mijn werkrit, zoals zij dat uh, noemt. Um, die heeft zij voor mij omschreven. En dat gaat om een, om een lange man, zegt zij. Um, met een uh, smal postuur. Uh, een, een, een driehoekige kaaklijn. Dat zijn signalen die zij... Uh, overbracht aan mij. Nou ja, daar kon ik op dat moment natuurlijk niet zo heel erg veel mee. Nee. Daar hield het natuurlijk uh, niet mee op. Um, op een gegeven moment kreeg zij het getal 73 door. En daar bleef ze maar op hameren. Dat was iets wat volgens haar, wat ik uit moest zoeken. Het getal 73. Ze kon daar geen duiding aan geven. Maar dat getal uh, ja, moest ik mee naar huis nemen. En daar moest ik iets mee. Ja. In dit verband. Mm -hmm. um, nou, zo waren er nog wat dingetjes. Uh, dus, dus zij kreeg dus zandzakken door. Um, die, die, uh, die eigenlijk in in, in, in, in, uh, met mijn opa Ze had dat te maken, dat was dus uh, de zoon weer van uh, deze meneer. Want het zou dus gaan om mijn overgrootvader, hè. dus je kreeg allerlei informatie van hem Allerlei haar informatie. Mee. En toen, en toen ben ik dat eens dus even gaan checken bij mijn, uh, bij mijn vader, en daar bleek dus wel verdacht veel van te kloppen. Um, ja, mijn vader heeft die meneer niet zo heel erg uh, goed gekend, uh, uh, maar die uh, zegt van ja, deze signalen komen wel verdacht veel overeen uh, met, met uh, mijn overgrootopa. Hm. De opa van mijn vader ja. dus, uh, in dit geval om even duidelijk te zijn. Het is misschien een beetje lastig om, daar, om dat zo aan te geven. Nou, nog wat van die signalen waren dus... Uh, ja dat het zou gaan om een meneer die zeven kinderen had... waarvan de eentje uh, vroegtijdig is overleden... en waarvan uh, eentje uh, doodgeboren zou zijn. En dat blijkt dus ook te kloppen. Ja. En dat zijn toch wel dingen waarvan wij dachten van... Dat is, dat is vrij heftig. Wat, wat, wat betekent dat voor jou? Schrok je ervan? Hielp het je ergens bij? Wat, wat, wat levert het je op? Um, nou op dat moment wist ik dus niet zo goed wat ik daarmee moest. Want ik kende mijn overgrootopa helemaal niet. Nee. Ik had er eigenlijk nog nooit uh, van gehoord. Ik heb, hem eigenlijk no ja, ik heb hem natuurlijk niet gekend. Deze meneer is dus overleden in, uh, nou, ik geloof even uit mijn hoofd, 1956. Uh, door middel van een auto-ongeluk. Misschien is dat ook nog wel even uh, mooi om erbij te vertellen. Want op een gegeven moment, uh, uh, dat getal 73, dat konden we dus, hebben we dus gecheckt. Uh, mijn vader zegt. Ja maar jouw overgrootvader is dus op zijn 73 overleden. Door middel van een auto-ongeluk. Ja. Die is tegen een boom gereden. Uh, tegelijkertijd met uh, zijn vrouw. Mijn overgrootoma dus. En deze mevrouw. Um, die had dus ook nog uh, uh, uh, krullen. Zegt ze. Die kwam, die kwam er tussendoor. Zij kon dat ook niet helemaal plaatsen op een gegeven moment. Uh, die, die meneer daar had zij dus contact mee. Zijn haar woorden. Uh, en die, die mevrouw. Die kwam daar tussendoor, die kon ze niet helemaal een plek geven. Maar die mevrouw zij, zei: Ja, die heeft. Ik zie de hele tijd een mevrouw die komt er Ik kan het niet uit elkaar halen, maar die heeft half lang haar en die heeft krulletjes. En uh, ja, bij navraag blijkt dus inderdaad dat die twee samen in die auto hebben uh, gezeten. Uh, samen tegelijkertijd om het leven zijn gekomen. En dat die mevrouw inderdaad deze zomer voor het eerst uh, permanente krullen had. Ja. Dus het zijn allemaal signalen die. Uh... Je krijgen van alle, allerlei informatie over die ja. uitgestort. Ja, even, de... even naar de mensen aan tafel hier. Ja. Want ik ben wel heel benieuwd hoe die dat plaatsen. Dokter Modenburger, hoe luistert u hier naar? Nou, dat denk ik. Goed. Dit fenomeen dat is al 3000 jaar oud, als het niet ouder is. Want dit zijn de Egyptische tovenaars. Ja. U moet goed begrijpen dat hebben we tegenover het werkelijke geloof. Ook hebben staan diegenen die wel degelijk toegang hebben tot het verleden. Alle demonen kunnen in het verleden kijken. Dat is helemaal niet moeilijk. Mm -hmm. En die maken daar dan, dan gebruik van. Pour épate le bourgeois, om de mensen omver te kegelen. Maar als u goed kijkt... Nou, wat dat in uzelf doet... dan zal u merken dat u bij het eerstvolgende gebed... enige weerstand hebt in het gebedsleven. En dit vind ik over het algemeen... is voor mij altijd de, het, het, het lakmoespapiertje mm -hmm. van uh, dit soort mensen. We, noemen dat we hebben dat tegenwoordig een algemene kreet voor de New Age. Uh, dat wanneer je... Uh, met dit soort dingen in contact komt... en in nauw contact... en je merkt dat je gebedsleven even hapert... dat je denkt, nou ik vraag, sla vandaag maar over... of dat je merkt dat je niet het contact met de Heer hebt... dan weet je zeker dat je met het occulte en met het gevaarlijke te maken hebt. En u hebt hier met iets te maken wat in deze tijd... Ja, wij zitten in een, in een soort janus tijd in de, in de janus -tempel. Daar stonden af, waren we alle, de, de, de deuren allemaal dicht. Of ze gingen allebei open. De, de weg naar de hemel en de weg naar de hel stonden tegelijkertijd open. In deze tijd staat op het ogenblik... de, de weg naar de hel en de weg naar de hemel staan wijd open. En daar hebt u mee te maken Dat gehad. is een, een heel waar, waarschuwende uh, geluid wat u laat horen. Maar Giet, wat, wat is jouw reactie? Nou, ik, ik, ik denk uh, dat ik zou zeggen... Um, er wordt in de Bijbel zoiets gezegd tegen, uh, tegen Saul ook. Hè, van, um, hou je nou niet bezig met de dingen die, die te groot zijn voor jou. De dingen waar je. Uh, dus de verborgen dingen zijn van God. Um, dus ik sluit me wel aan, ik, ik zou het iets anders zeggen, denk ik. Maar ik sluit me wel aan bij wat dokter Molenburg zegt. Uh, uh, niet alle dingen tussen hemel en aarde zijn goed voor ons. Mm. En, en, en... Nee, als, als ik daar zelf ook nog even wat over mag zeggen. Ja, natuurlijk. Kijk, ja, ja, ja. ja, ja, kijk, Het is natuurlijk mijn ervaring Ik heb een vraag aan jou. Oh, ja? Is het werkelijk zo dat jouw gebedsleven is gaan haperen? Want dokter Molenburg zei van dat gebeurt dan. Mm -hmm. Maar dat is gewoon een vraag die jij nee, zelf ik heb, kunt Nee, Ik antwoorden. heb dat eigenlijk uh, niet zo ervaren. Nee, nee. En, en om daar even op, op voort ja. te borduren. Want ik heb deze ervaring natuurlijk meegemaakt. En um, ja, ik ben er niet angstig of, en ook al helemaal niet anders van geworden. Nee. Kijk, ik ben er naartoe gegaan um, ja, met de gedachte... ik ga een Engelen cursus volgen. Wij gaan eens kijken um, ja, wat dat is. Ik ga, ben, daar, ik ben een, ja, een open mens. Ik, uh, ik ben nee. naar Blanco heen gegaan. Uh, ik heb het allemaal op me af laten komen. En had van tevoren natuurlijk geen idee dat dit mij zou overkomen. Nee. Maar heb je er dat... iets aan gehad? je zegt um, ik heb er geen schade van ondervonden, maar heeft het je ergens bij geholpen, ben je er ben je een ander nou, mens van geworden? Ja, heeft dat, dat je... Kijk, het is, het is een beetje een lastig verhaal, want zoals ik de cursus heb gevolgd, um, ja, die, dat, dat zo gaat die normaliter gaat dat ietsje anders. He, deze mevrouw, even maar deze mevrouw die, uh, die uh, biedt dat normaal aan in iets grotere groepen en uh, ja, die staat er wat langer bij stil. De ademhalingsoefening, zoals jullie die in de reportage hoorden, die, uh, die is normaliter wat langer en dat ja. gaat allemaal wat anders. Dus ja, um, het is met allemaal een beetje in een paar uur... dus we hebben dat iets anders een invulling gegeven. Dus ja, heb ik er wat, wat aan gehad uiteindelijk. Ja, nu een paar wat, hoe kijk je er nu op uh, terug een paar weken later? Nou, ik, ik, ik moet zeggen... het heeft me destijds best wel... ben ik daar met een goed gevoel weggegaan. Dat klinkt misschien een beetje raar... maar uh, dat had allereerst te maken misschien met die ademhalingsoefening. Um, ik werd er gewoon heel erg ontspannen van. Bovendien, zoals jullie ook in de reportage hoorden... kwam uh, mevrouw Sabrina van der Bold... Uh, uit Born dus, waar ik geweest ben... Uh, met een paar hele mooie boodschappen voor mij. En ik zie er geen kwaad in... Um, ja... Dat, dat zij mij dat medegedeeld heeft. Ja. Uh, dan hebben we het over dat stukje vertrouwen wat ik moet hebben. Dat ik op het goede pad zit. Kijk, dat zijn boodschappen. Ja, dat, dat, In mijn ogen kan het geen kwaad. Kijk, als zij om nou het hele, hele uh, vreemde verhalen... of, of enge toestanden zou zijn uh, gekomen... Dan, dan had ik het een heel ander verhaal ge gevonden. En dat is niet gebeurd. En nee. nogmaals, zij heeft het ook niet mij opgedrongen. Hè. Ik ben daarheen gegaan, blanco. Nee, het is, het is onze schuld dat jij daarheen ja. bent gegaan. Dat is, dat <laughs> is, dat is, dat is helemaal waar. <laughs> dat, dat, is, dat, is, het, dat is niet onze conclusie, ja. ja. ja. ja. ja. van der heeft ook heel veel verhalen van mensen gehoord. Kom je ook dit ja. soort verhalen tegen? Uh, nee, die heb onderzoek? ik niet zo uh, ontdekt. Nee. Maar ik heb wel een aantal criteria voor mezelf opgesteld... om ook kritisch naar die verhalen te luisteren. En ik vind het allerbelangrijkste om te kijken... Uh, is het ethisch goed wat er gebeurd is? Uh, zet een... Um, ja, een ervaring je aan tot ethisch uh, verantwoord handelen. En ik denk als het goed is, laat iemand zijn verhaal maar vertellen en kijk maar wat het met iemand doet. Ik ben zelf niet zo streng uh, dat ik uh, daar heel snel een oordeel over kan vellen. En ik denk als het iemand goed doet en uh, het zet niet aan tot slechte dingen en het is heilzaam. En je ga, kunt daarna weer het gewone leven oppakken. Je blijft niet vastzitten in zoiets. Dan denk ik, probeer het maar nou, gewoon dat, wat dat het met je doet. Dat is dus wat mij overkomen is, inderdaad. Ja, je en bent dat a, is... Wij kunnen getuigen dat jij gewoon ja, je werk bent blijven ja, doen. Ik sta met beide benen natuurlijk ja. gewoon op de grond. Ja. ik heb er ja. eigenlijk alleen maar een positief uh, gevoel aan overgehouden. Ja. En nogmaals, ja, die dingen die ze mij heeft medegedeeld... Die, uh, ja. Ja, ik denk als iedereen die zou horen, zou ja. die dat wel positief... Klaas Schaan, uh, op... hoe luistert u ernaar? Nou, ik, ik, met, met heel veel belangstelling... Ik, ik moet even terugdenken aan, aan heel veel jaren terug, ook in mijn kenniskring, eh, was ik iemand die ontzettend veel af liet hangen van de invulling van het leven... wat daar gehoord werd. En die was, was echt bezig van, ja, maar er wordt mij verteld dat ik dit moet gaan doen... Die, die stond echt in, in, ja. Ja, in een soort wachtkamer. Dus wel blijven denken zelf. En dan denk ik van ja, pak wel je eigen verantwoordelijkheid. Ja. Oh, goed. Ja. Wij moeten weer naar het nieuws van drie uur. Zometeen na het nieuws praten we verder. En dan hebben we het ook over Engelen in de Muziek met Jan-Willem de Vriend. En we gaan ook nog praten over eh, volksverhalen over engelen. En dat doen we met Gerard Royakkers. Eerst het nieuws van drie uur. En tot zo.